Duur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Russische oppositieleider Navalny is ontslagen uit het ziekenhuis in Berlijn. Artsen denken dat hij volledig kan herstellen. Navalny werd vorige maand naar Berlijn gebracht... nadat hij enkele dagen daarvoor op een binnenlandse vlucht in Rusland ernstig ziek was geworden. Duitse, Franse en Zweedse onderzoekers concludeerden dat hij was vergiftigd met het zenuwgif Novichok. Het Kremlin zou opdracht hebben gegeven voor die vergiftiging... maar Moskou ontkent elke betrokkenheid. In bijna de helft van 365 meldingen over verdachte geldstromen met een link naar België duikt de naam ING op. Dat schrijven Belgische media die met een journalistencollectief rapporten met gelekte verdachte transacties onderzocht hebben. Zo ging via Belgische ING-rekeningen geld van een illegaal gokbedrijf naar Amerikaanse banken. En via een bijkantoor in Genève werd crimineel geld uit Oost-Europa doorgesluist. Deze week komen er waarschijnlijk meer regio's bij waar extra coronamaatregelen nodig zijn. In het debat over de stand van zaken rond de crisis zei premier Rutte gisteravond dat het er zeker acht zijn. In het debat ging het er soms fel aan toe. Veel kritiek was er op het mond, de mondkapjesrichtlijn voor medewerkers in de oudere zorg. Die hoefden kort na de uitbraak in maart geen mondkapjes te dragen. Maar sinds half augustus is het verplicht. Volgens Rutte had dat niets te maken met schaarste, maar was de RIVM-richtlijn gebaseerd op medische oordelen. De oppositie noemt dat een zwak verhaal. Het is voor mensen met een beperking, zoals slechtzienden, nog steeds erg lastig om een site van de overheid te raadplegen. Zo lijken kleuren te veel op elkaar of zijn lettertypes onleesbaar. Van de 2000 onderzochte websites zijn er maar 70 goed toegankelijk. Ook coronatest.nl is niet in orde, zeggen deskundigen. Die vinden dat overheden heel snel meer moeten doen om de sites te verbeteren. Het weer. Vanochtend nog zon. Later raakt het vanuit het westen bewolkt. En volgende wat buien. Het wordt 19 tot 25 graden. Morgen meer buien. En dan wordt het hooguit nog 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de AWB. Er staan momenteel geen files.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Voor Zandvoort en de regio. Ja, dat is uh, altijd heel leuk. Als je op een gegeven moment binnenkomt en je vergeet uh, je USB-stick... dan vraagt er nog iemand uh, die straks het onderdeel uh, doet, het nieuwsoverzicht, uh, Mick Boskamp... of ik ergens last van heb. Ja, een lichte verhoging van het feit dat ik gewoon dingen ben vergeten. Dus dat uh, is het en het heeft niks met het C-woord te maken. Gisteren hadden we het uh, buiten de uitzending over uh, de praktijken van uh, Ger Loogman... Uh, want hij is uh, plugger geweest. Dus ja, wat, wat doe je dan? Want op een gegeven moment vond ik dit ook wel grappig. De Bob non-stop, die, die had op een gegeven moment het gras voor mijn voeten weggemaaid. Dat, eigenlijk wilde ik met deze beginnen. Het is veelvuldig te horen bij deze radio -omroep. Het was de aanleiding vorige week. toen Frank Paardenkoper vertelde over wat er in zijn achtertuin gebeurde. Van al die strandhuizen die op een gegeven moment terug zijn gekomen. want die worden daar dan opgeslagen. en dan weet je ook meteen. hey de zomer is voorbij. Dus de aanleiding was toen om Summer is over te draaien. Maar goed, uh, ik was niet de enige, want ook uh, vriend en collega Rob Harms... ...deed hetzelfde bij uh, Zandvoort op zaterdag. En ja, ja, hij zit hier ook, want hij maakt even wat foto's. Goed dat hij geen programmalijner meer is geweest. Want anders zat hij hier om Sodomieten gegeven... ...omdat ik en uh, het, uh, de regels aan de Laas lab... ...om niet uh, twee nummers uh, achter elkaar te draaien. Maar goed, uh, wat, uh, wat else is nu? Walter Zand. Ja, er gaat, gaat nog iets gebeuren, vrienden, vrijdag... waar de hodden geen brood van lusten. Dus wat er gaat, de summer is over trouwens... van Dusty Springfield, want dat, daar had ik het over. Moet ik moet wel het verhaal helemaal volledig vertellen. Nou, wat gaan wij doen tussen 10 en 12. Eh, straks, om kwart over tien... hij is weer even terug van weg geweest. Jelmer, want eh, die gaat iets vertellen over het nieuwsoverzicht. Daar zal we iets mailen, maar... ik ben bang dat ik het niet ga redden... want ik, er zitten nog veel meer dingen in die ik nog even... Er tussendoor moet doen, namelijk een telefonisch interview om half elf met Daphne Holt, Wie is dat? Het is een band die op dit moment bezig is: Nederland te veroveren. Kafka heet de band. Wij waren ook weer als één van de eerste die uh, de nummers uh, hier hebben gedraaid... Uh, bij deze lokale omroep. Dus wat dat er gaat, uh, gaat het uh, wel goed komen. En uh, we hebben om half twaalf natuurlijk het nieuwsoverzicht. Want hij zit nog aan de koffie. En hij vraagt of ik uh, niet, uh, hem niet te veel in zijn nek wil hijgen. Want hij wil nog allemaal de gelegenheid hebben om uh, die nieuwsfeiten bij elkaar... zoeken. Mick Boskamp, die zal straks om half twaalf... daar ook nog uh, zijn uh, licht over laten schijnen van wat er in de wereld gebeurt... Dat is dus het spoorboekje en ik ben eventjes bezig om te kijken of we nog hier en daar wat andere dingen er tussendoor kunnen fietsen. Maar goed, dat laat ik dan maar eventjes gebeuren en het over me heen komen. Nu eerst even weer terug naar de zomer van 2018 toen we nog allemaal een beetje lekker dicht bij elkaar konden zitten. Want ja, nu moeten we maar anderhalve meter afstand houden en that's it. Maar goed, uh, dat was ooit even eens geweest. Toch is het een sfeervol nummer. Zijn stem doet mij denken aan Boudewijn de Groot. En uh, ik ken een aantal zantwoorders die zijn geweest op een van de waddeneilanden, Namelijk op Vlieland. En ze waren best wel onder de indruk van het eiland. En als je dit nummer hoort, dan denk je ook meteen... heb je eigenlijk ook meteen het Wadden-gevoel. Namelijk de zeven knopen van Tos. En wie schuilt erachter Tos? Daan van Beieren. Sterker nog, hij... Werkt, geloof ik zelfs nog op Vlieland, namelijk in een café daar aan de Dorpstraat. En dan denk ik, ja, zo'n liedje kan je natuurlijk zo maar even op een namiddag schrijven als je uitkijkt over die Waddenzee. niks aan geloven, dacht ik. Hè. Een beetje een sfeervol uh, nummer uh, wat je misschien in de, deze tijd uh, van het jaar zou kunnen horen. Het was ook uh, even een heel ko kort goedemorgen aan de telefoon, uh, maar ik heb hem gelukkig onder de lijn hangen, want uh, ja, het is zo'n dag uh, dat ik echt achter de feiten aanol. Maar het is uh, een beetje ouderwets, want uh, hij studeert aan de School voor Journalistiek in Utrecht. En hij, uh, ja, we hebben heel lang op hem moeten inpraten, maar uiteindelijk heeft hij besloten om dan toch het nieuwsoverzicht uh, vandaag uh, te doen. Jammer. goedemorgen. Ja, goedemorgen. Daar ben ik weer. <laughs> ja. ja, dat waren, waren, waren toch wel even stevige uh, gesprekken die we moesten voeren, want uh, ja, je was niet makkelijk uh, ja, om te wel, zeggen ja. van... Uh, ja. Ja, hoe dus even, mijn studie gaat voor. Uh, Blijven we dit uh, nu doen. Maar uh, ja, je, je hebt uh, toch uh, nog eventjes uh, de tijd en de guts gevonden om ons uh, bij te praten ja, ja. over wat er allemaal is gebeurd in uh, Zandvoort. Ja, zeker. Vertel, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Ja, ik uh, brand weer los. Nou, ja, is goed. Ja. Ja, als allereerst, ja. uh, de Ro Roompot Vakantieparken neemt sectorgenoot Curious over. Ja. Uh, zo maken zij dinsdag bekend. Curious heeft vier parken in Nederland, waaronder een locatie in Bloemendaal en het vakantiepark in Zandvoort bij het Sublie. Mm -hmm. uh, de vakantiewoningen zullen nog wel onder het Curious-label aangeboden worden. Naast de vier parken neemt Roompot ook vijf vakantieprojecten over in Nederland, Frankrijk en Portugal. Jeroen Postma, CEO van Curious, meldt blij te zijn dat Ronpot zijn schouders onder Curious zet en hiermee een mooie toekomst voor de parken en het personeel garandeert. Mm -hmm. Uh, samen met zijn team zal Jeroen zich de, uh, de toekomst kunnen concentreren op zijn passie. De ontwikkeling van de nieuwe leisure concepten en projecten. Drie van de vier Curious Parken uh, schopte hij dit jaar tot de top 10 van Nederlandse vakantieparken. En uh, de, uh, uh, het park in Zandvoort uh, uh, stond daar op een negende plaats. Uh, Roompot stelt dat de website van is wel behouden zou blijven. De verwachting is dat de 366 vakantiewoningen en accommodaties... vanaf 1 oktober 2020 op de Roompot-website uh, te boeken zullen zijn. Mm -hmm. Dan het volgende. Uh, we nemen even de bus. De nou ja, eigenlijk De bus in de toekomst steeds, steeds minder als het aan Connection ligt. Ja. Want die gaat voor het einde van het jaar nog snijden in de dienstregeling. Uh, ook wil het moederbedrijf Transdef bezuinigen op het personeel. Reizigers zullen zeker de gevolgen merken van de bezuinigingen bij het vervoersbedrijf. Dat verantwoordelijk is voor een groot deel van het openbaar vervoer in Noord-Holland. Hm? Transdef verwacht dat de dienstregeling de komende tijd met 5 tot 20% zal gaan krimpen. Hm? Als gevolg van de coronacrisis. Uh, doordat er straks minder bussen zullen rijden is er ook minder personeel nodig. Hoeveel ontslagen er zullen gaan vallen is nog niet bekend. Een voorstel hierover moet eerst nog worden besproken met de ondernemingsraad. Uh, het bedrijf verwacht een deel van de bezuinigingen op te kunnen vangen... door mensen bijvoorbeeld met vervloeg pensioen te sturen. Maar gedwongen ontslagen lijken onvermijdelijk. Transnef had op Prinsjes dan gehoopt op extra geld, maar kreeg niets extra. Nu hoopt het bedrijf op steun van de opdrachtgever van de OV-concessies. Hm? In Noord-Holland Noord is dat de provincie en de vervoerregio Amsterdam. De overheid beloofde eerder al anderhalf miljard steun aan de OV-sector. Ook volgend jaar kan de sector al miljoenensteun verwachten. Maar dan moeten de bedrijven wel financieel gezond zijn. Nou, uh, dan uh, ja. nog het volgende. Ja. Uh, want toch dit jaar komt het toch nog naar Zandvoort, het EK Zandsculpturen. Maar dit jaar in oktober, uh, ondanks eerder uitstel van het Europees Kampioenschap Zandsculpturen in juli... is besloten om het EK toch nog plaats te laten vinden... En wel van 12 tot en met 18 oktober aanstaande. Voor de negende keer zal het Europees kampioenschap worden gehouden in Zandvoort. Er zijn ook dit jaar zes deelnemers die meedoen aan het kampioenschap. Maar vanwege de coronabeperkingen en om uh, veiligheidsredenen... heeft de organisatie besloten om geen deelnemers in te laten vliegen uit andere Europese landen. Maar een keuze te maken uit in Nederland woonachtige zandkunstenaars met verschillende nationaliteiten. Het centrale thema waar de kunstenaars hun sculptuur op zullen baseren is net zoals in de hele maand oktober het thema Sandfort Goes Wild. Uh, zij kunnen dit naar eigen inzicht interpreteren en uitwerken in een kunstwerk. Uh, wethouder Ellen Verhey is blij dat het evenement alsnog doorgang kan vinden. De bezoekers komen gefocseerd kijken naar deze vorm van kunst in de openbare ruimte. Er zal geen sprake zijn van te veel mensen tegelijkertijd, zegt de wethouder. De opbouwperiode is ook zeker de moeite waard om mee te maken. Uh, vanaf 12 oktober starten de kunstenaars met het vormgeven van hun ontwerpen op de diverse locaties in Zandvoort. Op zondag 18 oktober om 5 uur wordt de nieuwe Europese kampioen Zandsculpturen bekendgemaakt. En daarna zal het nog enige tijd de kunstwerken door Zandvoort te zien zijn, zoals we dat de afgelopen jaren hebben. Uh, ook gewend waren. Dat is een uh, mooi uh, verjaardagscadeau, uh, die, uh, die zondag 18 oktober. Want dan uh, kan ik even uh, kijken wie er gewonnen heeft. Oh, wat goed. Ja. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Uh, ja, heb je nog meer? Uh, ja, als laatste nog. Ja, ja. Het uh, koude weer komt er natuurlijk weer aan. Dus dan is het maar goed als je weet hoe je moet schaatsen. Nou, dat kan nu. Schaatsen? Je kan nu, uh, ja. je kan nu uh, leren schaatsen bij de ijsclub voor Haarlem. En uh, die biedt aanstaande zaterdag gratis schaatsklinics aan. Uh, dat is de eerste dag dat de ijsbaan aan de randweg weer opengaat voor het publiek. Onder de instructeurs zijn meerdere Nederlanders uh, Nederlandse kampioenen bij de jeugd... en andere toptalenten van Haarlemse ijsbodem betrokken. Een uh, echte start, een bochtje lopen, uh, veilig remmen, balans op het rechte eind. enthousiastelingen. met schaatskoorts worden die middag op allerlei manieren geholpen... om hun techniek te verbeteren. En wellicht zorgt het voor een blijvende schaatspret. En melden zij zich uh, definitief aan voor de IJsclub in Haarlem? Want zij zijn uh, altijd op zoek naar uh, nieuwe leden. Uh, uh, de kliniek starten om 1 uur, 2 uur en 3 uur. Aanmelden kan bij de stand van de IJsclub. Uh, deelname is dus gratis en iedereen krijgt na afloop een sportief uh, aandenken. Uh, meer informatie over IJsclub Haarlem kunt u vinden op heel toepasselijk uh, www.ijsclubhaarlem.nl ik zou bijna zeggen, uh, de prijs is koek en zopie. Maar dat uh, laten ze... Ja, dat uh, ja, ja, ja, ja. ja. ja, zou het toch kunnen. Chocolademelk. Ja, zoiets. Ik denk, <laughs> ik denk aan dat soort dingen. Um, uh, goed, jammer. Uh, nog heel even uh, dankjewel. Uh, blijf nog uh, even aan de lijn, want uh, nog eventjes uh, wat, uh, wat dingen aan je vragen. Maar goed, uh, dat uh, doen we zo. Ja. Nou is er hier een uh, fotograaf uh, bezig. En ik moet meteen denken aan uh, dit nummer uh, van Duran en Girls on the Duran Duran en Girls on Film. ...van alle kanten wordt uh, gefotografeerd. Het lijkt uh, zo wel uh, zo waar of ik in een, uh, in een of andere fotostudio terecht ben gekomen... ...en dat ik ook gewoon een uh, fotoshoot ondergaan, maar goed. Het um, is ook eventjes leuk dat ik uh, de EP van uh, Kafka eventjes tussendoor uh, kan afluisteren. En dat treft, want uh, een van de twee leden van, uh, van Kafka heb ik uh, aan de telefoon. Die andere die hebben we hier ooit hier in de studio gehad, dus uh, Frank. Uh, maar uh, we gaan het voor de tweede maal uh, telefonisch het uh, gesprek voeren met Daphne van Kafka. Goedemorgen.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 Dat is, ja, dat, dat lijkt mij ook, Het is een vlek op de kaart. Waar, waar ligt dat ergens eigenlijk? Uh, even de topografische kennis even op uh, doen, hoor. Maar, uh, het ligt in de buurt van Putten. Daar! oh ja, ja, ja dat is me wel wat. Ja, ja. Oh, ja. Dat is, uh, daar zijn we allemaal geweest. Ja, uh, inspirerende omgevingen toch. En ook een rustgevende omgeving, ja. lijkt mij ook. Ja. Nou, Nederland is echt, Nederland heeft zo'n mooie natuur. Ja. Je moet het bezoeken, <laughs> maar dan, uh, ja. Maar ja nee, echt waardinnig echt mooi. Ja.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 Dan, ...dan gaan ze juist alleen maar meer van dat soort berichten sturen. Ja, yeah. uh, ja. Het schijnt ook dat de depre algehele depressie echt veel hoger ligt... ...en dat het aantal zelfmoorden onder tienermeisjes bijvoorbeeld verviervoudigd is... Ja. Uh, ...sinds de opkomst van Instagram en uh, dat soort dingen. Ja. Dus, dus ze werken heel erg, zeg maar, er zitten gewoon de allerbeste psychologen van de wereld, die zitten daar bij Facebook en Instagram om te zorgen dat zo verslaafd mogelijk gemaakt wordt. Dus eigenlijk, dus, uh, ja, het is eigenlijk uh, gewoon heel vervelend als ik dit soort uh, weer uh, dingen hoor, uh, wat dat er gaat. Ja, maar het is wel goed dat jij je daarvoor kan afsluiten, maar ik dat kan dat niet. Ik ben wel echt verslaafd daaraan. Ja. Uh, aan ik, pingeltje, zeg pingeltje maar, van de uh, telefoon. Je wil, ja. Ja. De vorige keer had ik het advies uh, tegen je gegeven. Wees geduldig. Ik zou bijna nu uh, de volgende advies uh, tegen je willen zeggen. Probeer er toch wat meer voor af te sluiten. En uh, wat vaker uh, naar andere <laughs> dingen ja. te kijken. Ja, het werkt hoor. Ik, ik, ik kan het je aanbevelen. Dus uh, wat dat er gaat. Uh, ja, gewoon, gewoon muziek maken. Ja, ja ik denk. Uh, doe waar je goed in bent, denk ik dan. Ja. <hijen> uh, uh, nog even één ding. Want het uh, derde nummer op... Uh,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 Oké, okay, dankjewel. Yep.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 through a little scene You never know if we, we are heading for the answer it's or the end, or that this way of keeping up it. appearances That's is heaven I say going on This is the writer's personal opinion concerning the topic. It's the way he Fijn is. Collega Willem de Waard van Zwaardvis heeft, uh, heeft het ook uh, uh, gezien. Uh, dat uh, Marlouw Vriends iets in huis heeft. Want de komende zaterdag tussen 12 en 2 bij Radio Kapelle... zit Marlouw Vriends ook in de uitzending. Dus wat dat er gaat... We bereiken nog uh, wel eens wat. Uh, andersom ook hoor. Want uh, ik bedoel, uh, want uh, Willem uh, die komt ook wel eens met, uh, met leuke dingen. En uh, die draaien wij dan weer. Dus het is uh, een, uh, een leuke wisselwerking uh, die we hebben met uh, onze collega's van Radio Capelle. Uh, en zeker met dat alternatieve programma, wat op de zaterdagmiddag is altijd standaard. Dan zit ik altijd tussen 12 en 2 uh, luister ik uh, daarnaar. En dan uh, gaat uh, in één keer die knop om. En dan zit ik weer tussen 2 en 5 naar het uh, echte Zandvoortse te luisteren van AJ Rob Harms. Dat vind ik altijd wel iets hebben op, je, op die zaterdagmiddag. Maar goed, um, dan heb ik toch even gewoon wat, uh, wat programma's van ons uh, nog ook uh, erbij genoemd. Want dat is ook altijd wel even leuk, hè? want uh, we moeten niet alleen voor de buren uh, spreken. Maar ook voor eigen parochie er zijn er nog veel meer leuke dingen hier uh, bij deze omroep, hoor. wat dat wat er gaat. Je hoort dus, Vriends, uh, met How Do You Feel About It, is een uh, ...met een, een beetje een echte stevige onderlaag. En daarvoor hoorde je Kafka met A Memory. Uh, we blijven nog een beetje in het uh, genre... Wat, uh, ...wat ik altijd uh, heel erg uh, fijn uh, vind om uh, naar nou, te luisteren. Uh, Ethan Huis heet hij. Uh, we hebben hem ook hier uh, gehad in, uh, in deze ochtendprogrammering. En uh, toen hebben we het uh, gehad over een album waar hij mee bezig is. The Doldrums heet het uh, nummer. En dat is ook yeah, the dit nummer. Memories to keep The sails are still Distance scraping, steam breaking on his brow. Old Tati stole the handle, and the train in watch watchtower, boy, oh, no, it took go down. down. He sees his children jumping off the stations one by one. Woman and his best friend In bed and having fun Oh is calling down the corridor one Want uh, dit is ook een uh, regelrechte klassieker. Uh, locomotive Breath uh, van Jethro Tull. Uh, daarvoor hoorden we Ethan Huis met de uh, Doldrums. Uh, dat heeft ook uh, te maken met een, uh, met een dingetje wat hij, waar hij mee bezig is. Huis, uh, met een, uh, hij heeft een crowdfundingsactie uh, gedaan. Want ik denk dat hij met ons al afgesloten is. Uh, dat is zoiets om met de pet rondgaan. Want hij heeft uh, ook nog het idee gehad om de Doldrums, uh, titelnummer wat je net hebt uh, gehoord, om dat ook nog eens op vinyl uit te gaan brengen. Want dat is uh, dan de bedoeling. En wat doe je dan als je wordt geld tekort hebt, nou, dan ga je proberen het bij je fans of bij je achterban een beetje weg te halen. En dat is ook de nieuwe manier om dingen te kunnen financieren. Crowdfunding heet dat met een mooi woord. Uh, dat uh, is dan bij deze gezegd. Um, dat werd ook uh, net in het interview wat ik had met Daphne Hosland van Kafka, uh, want de aanleiding was uh, The Biggestime Babbel, want dat uh, is de EP die uh, uitgebracht is. Uh, daar had um, Daphne Holland het ook over de sociale media en de rol uh, die het speelde uh, bij, uh, ook met name uh, bij jongeren, maar ook uh, bij andere mensen die daar depressief van worden. Nou, dat is een mooi bruggetje naar het eind van dit uur toe. Uh, want uh, wij hebben hier in uh, augustus uh, nog telefonisch in de uitzending gehad. Uh, uh, Wendy Moore en die heeft daar, naar aanleiding daarvan, een liedje geschreven. En dat liedje dat, dat draaien Walter en ik sowieso uh, vaak uh, bij, uh, bij deze omroep. Uh, wat de anderen doen, dat is uh, dan uh, aan hen. Maar wij vinden dat we uh, zeker Wendy Moore, want die komt uit Zandvoort... Uh, een podium moeten bieden. Want dat is ook uh, de reden waarom we lokale omroep zijn. En Elixir, die gaat daar eigenlijk ook over. Over uh, iets over, ja, over depressies. Je hoort het dus tot aan het nieuws van... Uh, 11 uur. En daarna zijn we weer terug met nog een uur met dit programma. Deze dagen voel ik me als een donkere Hovering over cities. Making the skies turn gray. When my feelings are unbound. Soms laat ik het gewoon regenen.